...met een Belgisch kenteken. Voor RTV Rijnmond werd er geschoten bij... Op bij Dordrecht aan de kant. Met getrokken pistolen hebben agenten de mannen op de snelweg uit de auto laten komen. Het meisje Charlene van Acht is waarschijnlijk gewurgd... ...voor ze uit het raam van een flat in Hogeveen viel. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek, heeft de advocaat van de vader gezegd. Onderzoekers zouden sporen van verwerging hebben ontdekt op het lichaam van Charlene. Ook zou er een nieuwe verklaring zijn van een buurtbewoner... Die beweert dat het meisje van de flat is gegooid en niet is gevallen. Charlene woonde bij haar moeder toen ze 2,5 jaar geleden ten vol kwam. Een half jaar later werd de moeder alsnog opgepakt en verdacht van moord. Als de staking van vandaag in het streekvervoer niet leidt... tot concrete toezeggingen van de werkgevers... leggen chauffeurs dinsdag 16 januari opnieuw het werk neer. De werkgevers in het streekvervoer zeiden vandaag... in gesprek te willen met de vakbonden over een goede CAO... Een nieuwe staking willen ze via de rechter voorkomen. De chauffeurs van regionale bussen en treinen eisen meer loon en een lagere werkdruk. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent of motregent het. De wind is aan zee tijdelijk hard of stormachtig. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 8 graden. In het weekend wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS.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 Dat was de opening van het uh, tweede uur. Uh, dit uh, was natuurlijk niemand minder dan uh, Jeruzalem Met het uh, mooie nummer Shadowland. En uh, ja, natuurlijk ook deze. Uh, dit uur zit weer de nodige muziek in. En die zit ook wel een beetje vol. Dus ik uh, ga gelijk even lekker verder. Met ook een lekker snel nummer uit het hoge noorden. Uit de, dezelfde streek. Maar ik zou zeggen de provincie daarnaast. Waar Ven vandaan komt. Ven komt uit Groningen. Maar de pendens komen uit Friesland. En dat is... Dit mooie werkje. En het smaakt naar meer. Nothing to fear. The Duistere Breaks My Heart van Jo Marchus. Ik heb het uh, nummer van haar al uh, afgelopen zomer in uh, het Vondelpark uh, mogen horen. Het was uh, gewoon een geweldig mooie song. Uh, daar gaat ze uh, mee verder natuurlijk uh, met, uh, met haar band. En uh, natuurlijk komt er ook een nieuwe EP aan. En daar zal dit nummer ook op uh, te horen zijn. Uh, geldt dat denk ik ook voor de pendants. Want ja, ze hebben een uh, lokale popprijs uh, gewonnen in het noorden. En... Voor hun geldt eigenlijk het een beetje hetzelfde verhaal. Het smaakt naar meer. Dus zullen ze heel graag naar het wat hogere ja, echelon willen komen. Een beetje verder in de popmuziek. Want de provincie Friesland zal spoedig denk ik wel te klein zijn. En dan mag Nederland verder aan de pendants geloven... als het gaat om de muziek die ze maken. En een dame uit Haarlem... en dus ook nog gewoon muziek uit de regio... Lillet Merlot heet zij. En het is jazz. Dat zeg ik er maar eventjes bij. En het nummer dat heet Jerry. Oh, Jerry. I wish you were the one that I could marry. And though some people would be staring. I know you are the one. My Jerry. Freddy, sugar every night or day. My tell me the softest touch is enough to move you, just enough for the sound to escape from those lips. And they say. it's the one and only yeah yeah oh my jerry he could never deserve me yeah yeah hey my jerry is the one. Be memory van Jeruza. Het uh, zijn uh, een aantal nummers achter elkaar, zoals uh, bijvoorbeeld die van Tibi Florissen, het nummer wat hij nog op de rand van 2017 heeft uitgebracht, Don't Cry Now. En daarvoor Lilith Merlot. Lilith Merlot, moet ik eigenlijk zeggen, met het nummer Jerry. Dus dat zijn de nummers. En we kunnen nu beginnen, want hij is in de studio, Marcus van Dam. Ja. Ja. Want uh, ik had al aan groots aangekondigd op de Alternative vem pagina. Dat we drie eigen opnames laten horen. Laat ik dat namelijk gewoon in één blokje doen. Dus uh, je krijgt nog wat eer uh, van je werk. Kijk. Ja, altijd leuk om die eigen dingen weer te ja, horen. Ja, dat is het zeker. Dus, uh, doen we voor, daar doen we het wel een beetje voor. Daar doen we het uiteraard voor. Uh, de eerste is van Stillwave. De tweede is van Suzanne Sanders. Die uh, was uh, nog iets eerder als die van Stillwave. En uh, daarachter zit uh, als laatste Marvin Day. En dat was uh, de laatste uh, die we hier hebben gehad... Uh, waar we de opnames van hebben gemaakt. Dus ja, ja ik zou zeggen, zit uh, je schrap... want hier komen ze, alle drie, achter elkaar. Put down when you disembark. Set your foot down on a newer sort of ground. Stumbling through all the methods that is left behind. Watch what to want you'll find. the steep way. be wild. So En dat was hem. Helemaal. Uh, niets dan uh, het uh, mooie gedeelte wat wij hier hebben gehad. Marvin Day met zijn band uh, met Soldy Run hoorde je als laatste van het uh, rijtje van drie. En Marvin is met uh, de band bezig om geld bij elkaar te verzamelen voor een echt album met nieuw materiaal. Uh, het is volgens mij zelfs ook het uh, eerste echte materiaal wat hij uit uh, gaat brengen met de band... En daarvoor hoorden we Suzanne Sanders, maar die heeft uh, vorig jaar al haar uh, werk uitgebracht. Uh, Vanavond was zij uh, te zien of is zij nog steeds te zien in uh, de cultuurpodium van uh, Zoetermeer. Een boerderij is dat daar. We hebben onder andere de heren Van Piekeren en Johan Fransen nog eens een keer een optreden gedaan. Dus dat zal dezelfde plek zijn waar Suzanne Sanders is. En daarvoor hadden we Stillwave met Cradle. Die, uh, die hebben we ook uh, nog uh, hier uh, kunnen horen. Dus in zoverre hebben we toch behoorlijk wat leuke dingen in dit afgelopen uh, stiefkwartiertje wel uh, laten horen. Dit is Trip to Dover and the Birth of a Hero. Oftewel uh, siga uh, of sigarettenrook uit uh, de diepste krochten van een een of andere poptempel. Weet ik veel wat. Met een uh, verschraald uh, glas bier erbij. En uh, dat uh, is een beetje de filosofische kant uh, van het verhaal. Om de wereld een beetje beter te maken dan die eigenlijk al is. Daar gaat het een beetje ook over. Waarom zouden we opstaan om naar ons werk te gaan? Waarom doen we dat? Dat is de vraag die zij stellen in het nummer Stand Up. En daarvoor hoorde je Trip to Dover and the Birth of a Hero. Er waren dus even gewoon twee nummers achter elkaar... maar uh, dat is uh, dik tien minuten... want Triangle, dat, dat, de band hier uit Zandvoort... die hebben er toch een uh, lang werkje van uh, gemaakt. Um, over Zandvoort gesproken... dan hoeven we eigenlijk maar een uh, stukje naar het noorden... dan komen we in IJmuiden uit... en deze dame is meerdere malen bij ons uh, geweest. De, maar dat heet... ach, wat mooi! eigenlijk ook voor 2018... Want we weten eigenlijk niet wat er gaat uh, gebeuren. Nobody knows van Fabiana Dammers. Muizika. Het is bijna een jaar. Het lijkt een dag. En ik ben nog steeds hier met je zo. So And done. Ik zeg eigenlijk gewoon zonder blikken of blozen... Uh, dat iemand terecht is... Dat, uh, nou ja, dat iemand terecht meerdere malen deze studio heeft uh, mogen bezoeken. Dat was nog weliswaar uh, de oude studio. Slechts één keer is ze hier geweest. Dat was bij de opening van deze studio in 2013. En daarna is het uh, ja, een beetje stil uh, gebleven rondom Fabiana Dammers. Maar niet iets minder waar. Want zij uh, geeft nog regelmatig huiskamerconcerten. En... Ze heeft ook nog ja, iets bezig met nieuw materiaal. Dus wat dat er gaat, uh, zit zij niet stil. En wij eigenlijk ook niet. Want uh, we draaien gewoon nog steeds uh, het nummer. Uh, ook dit uh, komt van het album The Girl You Love uit 2012. Het uh, nummer Nobody Knows. Gaat toch niet alleen over uh, niets uh, wat het lijkt. En niemand weet het eigenlijk. Het Gaat ook, ook eigenlijk een beetje over wat er allemaal in het leven van één persoon eigenlijk allemaal gebeurt. En dat maakt je dan toch een, tot een begenadigd singer-songwriter. Dat mag ik dan ook wel stellen, eerlijk gezegd. Um, het is vijf voor tien. Dus, zeggen Marcus en ik, in koor, tot, tot volgende, volgende week! Want volgende week zijn we er weer en dan hebben we er nog uh, uh, hebben we natuurlijk uh, gewoon weer denk ik een reguliere uitzending. Want over twee weken dan gaan wij uh, weer de compilatie doen van de Rob wordt Dat zit er dan ook aan te komen. Want ja, de derde voorronde na dat vrienden en dan gaan wij ook eens even kijken of we weer hier en daar weer wat live optredens bij elkaar kunnen scharren voor 2018. Want dat is ook nog wel nodig. Eén nummer sluiten we mee af en dat is ook iemand die goed. Het vak beheerst van singer-songwriter. Jerusa. En eigenlijk vind ik dit een heel mooi nummer om mee af te sluiten. Alles loslaten. Straks veel plezier met Benno. Dag! u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Hokke met het NOS Journaal. President Trump wil vrijwel alle wateren voor de Amerikaanse kust openstellen voor oliewinning. Ook in stroken voor de kust van Californië en Florida kan wat hem betreft naar olie worden geboord. Milieuactivisten in die staten hebben tientallen jaren strijd geleverd tegen oliewinning op zee. Trump zei al tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij meer olie, gas en kolen uit eigen land wil. Op dit moment wordt de meeste olie gewonnen in de Golf van Mexico. Trump komt waarschijnlijk vanavond met uitgewerkte plannen voor de oliewinning. De politie heeft bij Dordrecht vier mannen van de A16 gehaald. Automobilisten hadden gezien dat er werd geschoten vanuit een auto met een Belgisch kenteken. Voorzitter RTV Rijnmond werd er geschoten bij Zwijndrecht.